Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op tienduizenden plekken zijn vandaag mensen druk in de weer met het rode potloodje. Er kan worden gestemd voor de provinciale staten en de waterschappen. Om half elf vanochtend had 8% dat gedaan. En dat is een procent meer dan vorige keer rond die tijd. Ook bij deze hogeschool in Tilburg is het druk. Weet je, als stem gewoon. Kies gewoon iets wat bij je past. Uh, als je niet stemt, ja, moet je gewoon niet zeiken. Ja, dat klinkt een beetje plat, maar daar ben ik het namelijk gewoon mee eens. Ik vind het wel belangrijk om mijn stem uit te brengen. Ik vind het belangrijk om uh, een beetje invloed te kunnen hebben... in wat er eigenlijk allemaal in Nederland gebeurt, zeker ook in de provincie. Bij overstromingen in het aardbevingsgebied in Turkije... ...zijn vijf mensen om het leven gekomen. Ook worden er nog mensen vermijden. Na de aardbevingen kregen bewoners containerhuizen en tenten. De ravage is groot, zegt correspondent Mitra Nazar. We zien beelden van verschillende rivieren die buiten hun oever zijn getreden... waardoor sommige straten helemaal zijn ondergelopen. We zien ook beelden van auto's die worden meegesleurd door krachtig water. Er is een ziekenhuis in, in Urva ondergelopen. Um, en er zijn ook tentenkampen en containers waar aardbevingslachtoffers in zaten... Um, getroffen door het sterke water... Scholen in het gebied blijven voorlopig nog dicht vanwege stortbuien. En je moet het maar kunnen: een vliegtuigje landen op het dak van een 300 meter hoog hotel. De Poolse Luke is het gelukt. Yeah. <lacht> Dark is nou, hij zet het ding neer op het heliplatform van de Bors Al Arab in Dubai. Dat ding is niet uh, bijzonder groot. Er was 650 keer oefenen voor nodig. Kostte hem twee jaar. Historisch, zegt de piloot zelf. We hebben een put a plane on a helipad 200 meters above the ground, which is absolutely fantastic. You know, so, uh, yeah, I, I couldn't be happier. We, we we started to make a history here heb ik nog het weer in het oosten en noordoosten. Nog een winterse bui, graadje of 8. komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint met regen, later weer zon en 9 tot 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10-ring. Amsterdam-Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en de Koenten nog 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 We uur gestart met Barry Manilow met Mandy en Pearl is de zinger van Elkie Brooks. De volgende is Escape van Rupert Holmes. I was tired of my lady. We'd been together too long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 Back where I started again I'm Trying to forget you is just a waste of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 inkomen op orde at .nl. Inkomen op orde at .nl. En als je vragen hebt, kan je dat doen bij de sociaal raad dit zandvoort 088 8555 175. 088 8555 175. Altijd weer, zie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 Als er er niet is, als er er niet is, Bij de man pas wat hij mist.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 ZFM Dit waren achterinvolgens volgens Full van Chris Ria en Fire van de Pointer Sisters. Jeugdhonk voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan. Net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Woensdagavond van 6 tot 9 uur en vrijdagavond van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. De deelneming is gratis. Volg ook onze Facebookpagina en heb je leuke ideeën, bel dan Marike. 06 36 30 08 09 06 36 30 08 09 description below.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 de Ballets, hoor je hier op ZFM. If he brings you happiness then I wish you both the best it's your happiness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 I'll be there anytime you need me by your side to drive away every tear teardrop that you cry and if you remember I love you and I'll be Dit waren acht en volgens het Team from Mahagony van Diana Ross. Gevolgd door Before the Next Teardrop Falls van Freddy Fender. En we eindigen deze uitzending met It's Over van Level 42.